10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan wordt op borgtocht vrijgelaten... in afwachting van zijn proces. De Fransman zit sinds afgelopen weekend vast in New York... op verdenking van verkrachting van een kamermeisje. Hij ontkent alle aantijgingen. Eerder vandaag diende Strauss-Kaan zijn ontslag in bij het IMF. Hij zegt al zijn tijd en energie nodig te hebben... om zijn onschuld te bewijzen. Om vrij te komen moet Strauss-Kaan 1 miljoen dollar borg betalen...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 Dat geld zien we nooit meer terug, zei hij in de Tweede Kamer. Rutte, die wordt gesteund door een grote kamermeerderheid... vindt dat de gedoogpartner een levensgroot risico neemt... met de spaarcenten en pensioenen van de Nederlandse bevolking. Hij benadrukte dat het kabinet Griekenland alleen steunt... als dat in het Nederlands belang is. Wilders antwoordde daarop dat de premier met vuur speelt... en de belangen van de Nederlandse burgers verkwanselt. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen helder. In het binnenland koelt het af tot 5 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen periode met zon, in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 graden op de wadden tot 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.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 De lijn met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. We zijn er natuurlijk weer een uur met langs de lijn. FC Utrecht is op zoek naar een nieuwe trainer. Het contract van Duchatinier wordt niet verlengd, dus pakte hij per direct zijn koffers. Technisch directeur Voekenboy vat het zo samen. Ja, dat wij uh, een prettige samenwerking hebben gehad, dat de ton onder moeilijke omstandigheden uh, het ook prima heeft gedaan, maar dat wij het idee hebben dat wij. Uh, een andere richting op moeten met een andere trainer voor de groep. Straks praten we hierover met de hoofdpersoon zelf. Hij heeft ze nog uh, met niemand gesproken, maar straks hangt hij aan de lijn. Ton du Chatignier. En dan Surandi Martina. Die gaat voor Nederland hardlopen. Hij pakt op de Spelen een vierde plek op de 100 meter. Met de vlag van de Nederlandse Antille op zijn borst. Maar die bestaan niet meer. Haha, ja, je Boven. <laughs> En als hij wat wint, heeft hij in het vervolg langere zinnen. Theo Jansen gaat naar Ajax, dat lijkt zeker. Zo stellig is hij zelf nog niet. Maar, wat over, wat, maar over wat Jansen wil met Ajax, is hij duidelijk. Ja, kampioen worden weer. En uh, Champions League spelen. En uh, dat is wat ik wil. En ja, uh, ik hoop die kans te krijgen. Ajax Cape Town kan trouwens zaterdag ook kampioen worden. Trainer Foppen de Haan kan daarmee geschiedenis schrijven. Want Ajax Cape Town werd nog nooit kampioen. En ook met hem bellen we straks. De play-offs zijn aan de gang voor Europees voetbal. En normaal gesproken zou je zeggen, we zetten de rem erop. Gaan het rustig de kat uit de boom kijken. Volgens mij is dat niet zo. Laten we beginnen met Bas Stigler bij ADO tegen Roda. Bas. Goeiedag, want het is 4-1 bij ADO Roda na nu een uur. Het stond al 3-0 na 23 minuten. In de eerste helft gaf Roda niet thuis. Kon ADO doen wat het wilde. En het is dat Boelikien in de 45e minuut een rode kaart kreeg... na een vliegende tackle op de vouw. Merkwaardig zijn eerste kaart van dit hele seizoen. Geen rode, geen gele kaart gehad. De seizoen lang niet en nu rood. Na een hele domme, onbehoorlijke tackle. En dat heeft de wedstrijd toch wat op zijn kop gezet. Want Roda duwt en Roda drukt. En krijgt nu een hoekschop te nemen van de rechterkant. Vormer. K is mee naar voren. K krijgt de bal op zijn hoofd. En kopt dan in de melee van spelers tegen het been aan van Lewin. Maar het geeft maar aan dat Ado wat meer onder druk komt te staan in het verloop van deze tweede helft. Ja, natuurlijk met een man minder. En natuurlijk ook met de 4-1 achterstand die Roda dus heeft meegenomen uit de eerste helft. Roda weet met een return zondag op het programma... dat het toch in ieder geval een goal en toch eigenlijk twee zal moeten maken... om die return in Kerkrade nog euh, nou, op een of andere manier waardevol te maken. En dat er dus wat moet gebeuren. Sucuwin, net in de ploeg gekomen, wil een actie maken. Maar Strand, de bal komt toch aan de linkerkant terecht bij Hemte. Die wil hem dan in één keer weer meeschuiven in de richting van Sucuwin. Maar raakt daar het been van. Ahmed Ami, de rechtsback van Ado Den Haag. En dat levert dan een hoekschop op. Voor Roda, de zoveelste. Vormer komt weer. Dit keer komt hij van de andere kant. Zal een indraaiende bal worden. Want Roda moet, Roda wil. En Roda krijgt ook steeds meer haast. De supporters van Roda, die heel stilletjes zijn geweest deze avond... krijgen langzaam maar zeker weer wat praatjes. En denken, goh, we komen nu toch wel vaak. Hoekschop genomen naar Hemten, buiten het niet Die moet schieten, maar dat lukt niet. Bal spat terug voor de voeten van Vormer. Er komt een voorzet, die wordt weggekopt door de Rijk. En komt dan aan de andere kant van het doel weer over de achterlijn. En opnieuw... Een hoekschop voor Roda JC. Dat dus wel tevreden zal zijn met de druk die toeneemt. Omdat je weet dat er dan vroeg of laat toch een keer een goal gaat vallen. Maar is dat ook echt zo? Hoekschop kort genomen. Vormen naar Willem Jansen terug. Die de hoekschop nam. En dan komt de bal voor de voeten van Hemten. Die hem een strafgebied inbrengt. Weer kopt Ado de Rijk. Blijft heeft die bal wat hangen. Moet immers de rest doen. Laat hij dat over aan Kevin Visser. Een van de invallers aan de kant van Ado Den Haag. Hij wil opruimen. Doet dat ook weer niet goed. Opnieuw balverlies. Weer Roda Soutjuin. Vanaf de linkerkant een 1-2 met Meulens ook al een invaller. Dan dreigen we om te schieten en de bal laten vallen voor Vormer. Het is een omsingeling van dat, uh, KER, van dat uh, Haagse strafschopgebied nu. Waar ook de zicht mee komt bemoeien en de bal weer naar Meulens brengt. Aan de linkerkant van het veld. Meulens, een actie en nog een actie. Ami niet kwijt, nog een actie. Ami weer niet kwijt. Bal voor de goal. Lukt niet. Wordt verdedigd door Ado Den Haag. Opnieuw ingebracht door Roda. Want Ado krijgt de bal niet meer in de richting al van de middenlijn. Maar nu loopt Meulens de bal over de achterlijn en mag Ado even ademhalen. Want dat is het. Ado verdedigt de 4-1 voorsprong. Maar Roda, maar dat mag duidelijk zeggen worden uit de afgelopen twee minuten, valt aan en drukt en drukt. Maar het is 4-1 na 64 minuten. 4-1 dus in Den Haag. Ronald van der Geer vijf uh, goals in totaal. Wat kan jij er eigenlijk tegenover brengen bij Heracles-Groningen? Ook precies vijf goals, Jack. Na 67 minuten verdeeld over Heracles 3 en uh, Groningen 2. We waren gaan rusten met een uh, 2-1-voorsprong voor Heracles. Doelpunten van uh, Armenteros en van Douglas. Bij die uh, tweede goal van Heracles zag uh, Luciano er niet zo heel goed uit. Maar uiteindelijk deed Groningen snel iets terug door verdediger Evans. En dan dus de ruststand van 2-1 in de tweede helft. Een ongekend hoog tempo met uiteindelijk een doelpunt uit een kort. ...voor Heracles na 10 minuten in de tweede helft... ...genomen door Flederis en ingekopt... ...van heel dichtbij door Amenteros... ...omdat Luciano eigenlijk op zijn lijn blijft staan... ...en weer dus een hoofdrol speelt... ...een negatieve bij een goal van de Almeloze ploeg... ...maar eigenlijk vanaf de aftrap doet Groningen dan weer wat terug... ...brengt Tadic in stelling aan de linkerkant... ...en zijn voorzet vanaf die linkerkant... ...komt terecht tussen de keeper Pasveer en verdediger Looms in... ...en daar duikt Bakuna in dat gat... ...24 wedstrijden hiervoor heeft hij niet gescoord... ...maar hij weet te pieken... ...want in wedstrijd 25 is het dan raar... En schiet hij dus de 3-2 binnen, de aansluitingstreffer voor FC Groningen. En hij kreeg daarna ook weer een kans. Nu Groningen met ene Foltse voorzet vanaf rechts. zelt ze aan alles en iedereen voorbij in het strafstopgebied van de Almelo. ze gaat aan de andere kant. De linkerkant, dus van Groningen uitgezien, over de zijlijn. Daar waar Tadic zo meteen mag ingooien. gooien. Maar Bakuna had ook zijn tweede kunnen maken. Een foutje van Looms eigenlijk. Korte terugspeelbal op Pasveer. Die moet dan als een haaste goal uit. Schiet de bal aan tegen Bakuna die daar staat. Dan gaat die bal de lucht in. En rennen de twee richting de doellijn van Herakles En heeft Pasveer hem net iets eerder te pakken... dan dat Bakuna hard zijn hoofd tegen de bal kan zetten. En dus in de 3-2 standen. Buitengewoon spannend. Leuke wedstrijd. Geen rem erop waar jij het over had. Maar gewoon een hoog tempo. Nu weer Herakles. met Arme Teros aan de rechterkant. Loopt en wordt opgevangen door Krankwist. Krijgt dan, uh, kijkt dan hoopvol... Maar scheidsrechter zich te Van, hé, hey, is dat geen overtreding van de Krankwist. Wegereef waait het weg. En dus kan Groningen op zijn gemak hier, zou ik zeggen, uitverdedigen. Maar dat gaat met hangen en wurgen. Uiteindelijk komt de bal wel bij Ivans terecht. Ivans even kort met Hiarie. Dan op de middellijn aan de rechterkant is daar Evens. In speelpaas richting de helft van Herakles. Met Bakuna draait weg. Dan Kieft Belt ziet dat er ruimte is om diep te gaan voor Ene Volt aan de rechterkant. doorzien door Herakles Almelo. En dan moet Herakles weer een balbezit consolideren. Maar krijgt Flederis weer een duw. Ook niet als zodanig gehonoreerd door Wegerreef. Nee, er gaat heel veel fout aan beide kanten, maar dat maakt het wel een hele leuke en open wedstrijd. Met veel doelpunten dus. Vijf doelpunten in uh, 70 minuten. Maar een 3-2-voorsprong voor de uit Adalmelo. Ja, misschien op beide velden enigszins rommelig voetbal, maar wel heel aanstekelijk. We komen natuurlijk straks terug. Nu eerst naar uh, de situatie bij de FC Utrecht, waar Tondi Chautigné per direct is vertrokken. Zoals velen al verwachten, kreeg hij vandaag van technisch directeur Fouke Boy te horen... dat zijn contract niet wordt verlengd. Daarop pakte Du zijn spullen en vertrok. Fouke Boy lichtte de pers in en motiveerde de beslissing als volgt. Wij hebben aangegeven dat we voor het komende seizoen uh, niet met, uh, met Ton uh, door wilden gaan. Dus, uh, ja, en ja, Dat het niet als een donderslag bij Helder Hemel uh, was, uh, dat is ook zo. Uh, gisteren hebben we met elkaar... Uh,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 De chatineer wordt verweten dat hij niet het maximale uit de groep heeft gehaald. Volgens keeper Michel Form ligt het niet alleen aan de trainer. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook gewoon zelf in de spiegel kijken. En, uh, de laatste week heb ik dat ook wel genoemd in, in interviews... omdat ik vond dat wij uh, als team, uh, niet zozeer als trainer... maar als team uh, ja, gewoon echt punten hebben laten liggen... mede door onze instelling en uh, mentaliteit. Dat we gewoon de wedstrijden zijn afgetroefd uh, op die punt. En ik denk dat, uh, ja, dat je daar de trainer niet schuld van kan geven. Ik denk dat sommige jongens uh, het ook niet... Uh, ja, vooral mentaal uh, het niet of zo konden opbrengen, denk ik. En uh, je had natuurlijk ook met een paar keer met blessures te maken. Uh, niet in dezelfde samenstellingen uh, uh, werd er gespeeld, ja. Misschien dat je daar ook een beetje moet zoeken. Maar uh, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen van dat is het of dat is het. Inmiddels aan de telefoon Ton de Chatignier. Goedenavond, Ton. Goedenavond, Jack. Uh, je bent, uh, nadat je het hebt gehoord, meteen vertrokken. Uh, nee, ik heb een uh, gesprek gehad bij Frans met het thuis met Fouke Boy... En, uh... Daar heb ik aangegeven dat ik er geen behoefte meer aan had om uh, vanochtend op het trainingsveld te staan bij En Dat heeft niet te maken dat ik uh, een enkel heb aan de jongens, maar dat ik het niet, uh, niet op kon brengen na alle, alle, alle stress van de afgelopen week uh, betreffende Nesu en alles wat er dan op je afkomt. Om daar dan vrolijk voor de training te gaan staan uh, terwijl je weet dat je ontslagen bent. Meneer voelde je het aankomen? Ja, dat is een proces van, uh, van, van weken. Kijk, uh, er is genoeg in de pers over gezegd, op de, op de tv, op de radio. En daar ben je er al vier, vijf, zes weken mee bezig. En uh, normaal, als we leven niet in het in Utrecht, dan voel je dat snel genoeg aankomen. Van dat uh, het moment komt dat ze je bij, uh, bij zich roepen en zeggen van nou, we gaan niet meer verder. Wat was uh, de reden die ze aangaven? Alleen plek negen? Nee, de, de, de, de reden die hij Suttig aangegeven heeft in de vorm van Foukebouw en Frans Verzeumer was het, uh, het mislopen van de play-offs met deze selectiegroep. Nou, daar heb ik ook aangegeven dat ik daar redenen voor heb, dus daar was ik het uh, nou niet zo mee eens. En dan op een gegeven moment ook dat uh, zij niet meer inzagen dat ik uh, de groep op scherp kon krijgen het nieuwe seizoen. En nu? En nu zijn wij keurig netjes uit elkaar gegaan en uh, je weet hoe het in de voetballerij werkt. Ik heb nog een contract vorig jaar en uh, nou, daar zijn we nog in onderhandeling over van, uh, van hoe we dat af gaan wikkelen. En uh, ja, daarna is het gewoon, uh, Utrecht gaat zijn weg en ik ga mijn weg. Ik heb ook de club bedankt hoe, uh, hoe Frans Verzeumer het vertrouwen in het onderschat die hij heeft gehad toen hij als trainer aanstelde. Nou, en het, dat, dat waardeer ik enorm en ik hoop dat het met de club bij gewoon fantastisch goed gaat. Rob Jansen doet jouw zaken. Ik begreep net van Foukeboy uh, dat er uh, nog geen absoluut akkoord is bereikt. Uh, maar het lijkt me toch vrij eenvoudig. Jij hebt nog een jaar contract en zullen ze moeten afkopen toch? Ja, maar het gaat niet alleen om het jaar contract. Het gaat ook om, uh, om premies die ik uh, het aankomende seizoen mis zou lopen. Nou, en daar uh, denk ik dat het, uh, dat het hangijzer om, uh, om zit op dit moment. Dus, uh, dat zullen, dat zullen de club uh, en de onderschattingerij uh, uit moeten maken of we daaruit komen. Dus jij, met andere woorden, wens jouw uh, opvolger ontzettend veel succes. Ja, maar Jack, jij weet ook hoe de voetballerij nog in elkaar steken. Ik kan daar wel heel moeilijk over gaan lopen doen, maar... Nee, maar hoe beter hij presteert, des te meer premies je noodzak kunnen krijgen. Nee, maar het is gewoon zo. Kijk, we gaan uit van de gemiddelde. Nou, we hebben dit, uh, dit jaar uh, 47 punten gehaald. Nou, de, u alleen van Tol de Schatten je Ik neem niet van, van, van, van Utrecht afscheid. Nee. Nou, dan vind ik dat je daarin gehonoreerd moet worden. En, en, en daar zitten we nog op een, op een punt waar we het niet over eens zijn. Is er al gebeld, omdat er de laatste vijf, zes weken... dus uh, het zag ernaar uit dat je wegging, door andere clubs? Om uh, Loert er iets voor je? Nou ja, er hebben wel dingen zich gemeld. Maar noemals, daar ben ik niet mee bezig. En het allerbelangrijkste vind ik ook nog dat het... Uh, dat is niet het ontslag van Ton de Shatney, maar dat is het, het belang van Mihaj Neesu. Uh, ja. Hoe is het daarmee te... trouwens? Ja, nou, die jongen heeft uh, van de week uh, vijf uur zonder beademing gezeten. En dat gaat gelukkig, uh, hoop ik, de goede kant op. Maar uh, dat, dat, dat staat in, in, in, in, in geen uh, verhouding uh, met het ontslag van Ton de nee. nee. vind Het belangrijkste vind ik, uh, Mihaj Neesu, uh, dat die jongen weer gezond en beter wordt. Dat is uh, belangrijk. Maar je zegt zonder beademing. Hoe is het met de verlamming dan? Ja, hij heeft, ze zeggen dat hij een paar prikkels terug heeft gekregen, maar ja, dat weten, dat weten de doktoren beter dan ik. Uh, ik hoop dat dat, dat dat allemaal in orde komt, al kan hij je armen maar gaan bewegen, dat hij niet in ieder geval in een uit de weg kan, maar dat is een beetje nog allemaal problematisch. Ja. Dus toen haak je voor ontzettend veel geluid op de achtergrond, heb je je auto ook moeten inleveren en zijn sta, sta nu te liften naar Zuid-Europa of zo? <laughs> Nee, ik, ik rijd nog in mijn Skoda, dus ik maak er één, één keer reclame. Ja, was... En ja, dat, uh, mijn contract loopt tot uh, 1 juni. O, maar waar sta je weet... nu? Het is een gigantisch lawaai. Nee, ik rijd gewoon in mijn auto. Oh, je dus... rijdt in je auto. Waar ga je ja. naartoe, een paar dagen op vakantie? Nou, ik ga wel een beetje rust nemen en een beetje afstand nemen van het hele gebeuren. En uh, gewoon zelf de golfbaan op. Ik heb het uh, niet veel gedaan. Dus ik hoop uh, dat ik genoeg ballen bij me heb <laughs> en daaruit kijk ik wel verder. Heel goed, jongen. En we zien je snel. Dank je wel. Oké, okay, Jack. Goed just. Dag, Tom.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 Get enough You and me in the heat A delirious love Even nog laten natrillen, zodat je het goed voelt. Neil diamond met Delirious Love. Theo Jansen is nog niet rond met Ajax, maar het zit er wel dicht tegenaan. Dat zei Jansen vanmiddag na een tweede gesprek met Ajax. Joep Schreuder vroeg: Wat zoek je nou eigenlijk in Amsterdam? Uh, wat ik zoek, ik wil uh, Winnen? Ja, kampioen worden weer. En uh, Champions League spelen. En uh, dat is wat ik wil. En ja, uh, ik hoop die kans te krijgen. Heb je een goed gesprek gehad met de boer? Ik heb een heel goed gesprek gehad, ja. Dus dan, dan, dan komt het toch rond of niet? Wil je het nog voordat je naar Amerika vertrekt, naar Nederland zelf het al? Dus uh, ik, heb toevallig, nee, ik heb toevallig Bert van Marwijk vandaag gesproken en uh, afgezegd voor Nederland Nederlands zelf Oké. Omdat ik uh, normaal gesproken gisteren zou worden geopereerd en dat is uitgesteld vanwege de interesse die er nu is. En uh, ja, we gaan eerst even kijken hoe dat gaat met de keuring en dan misschien wordt er nog besloten om uh, geopereerd te worden of niet. Lekker eens uit, waar gaat dat over? Uh, ik heb wat, wat klachten aan de knie gehad en uh, dat gaat nu de laatste tijd goed. Daar heb ik geen last van, uh, tenminste uh, niet heel veel last van. Maar daar wordt naar gekeken, dus we gaan uh, extra MRI's maken... en dan uh, zullen we kijken wat, uh, wat we daar gaan doen. Oké, okay, dat is natuurlijk ook belangrijk voor een eventuele keuring bij Ajax enzovoort. Ja, ja, absoluut, daar heeft het absoluut mee te maken. En ik heb aangegeven dat, uh, dat het weer een lang seizoen gaat worden... en dat er volgend jaar iets heel belangrijks op het spel staat. En, uh, ja, dat ik ook het EK wil meemaken. Dus uh, dat, uh, dat het belangrijk voor mij is nu om, uh, om rust te pakken. Betekent dat dat het dan nog even duurt voordat het definitief rond is? Omdat je dan eerst die operatie moet afwachten? Nee, en dan nee, nee, het contract, nee, nee, nee. Of... Het, is eerst, uh, het is nu afwachten tot, uh, ja, tot de financiële rondte, zeg maar, En als dat zover is, dan, uh, dan zal de keuring komen. En, uh, ja, en uh, afhankelijk van de keuring gaan we dan beslissen of er wordt geopereerd of niet. Zo ziet de situatie eruit. Morgen wordt er verder gesproken tussen Theo Jansen, althans Rob Jansen... die zijn belangen behartigd, en Ajax om de laatste puntjes op de i te zetten. Maar we gaan weer naar Den Haag, naar Bas. Stand daar. 4-2 geworden namelijk bij Ado Roda. Knappe kopbal van Meulens. 12 minuten voor tijd. Uit een hoekschotbal paste precies in de kruising. De hand van Coutinho ging wel, maar de hand van Coutinho had geen kans. En zo is er eigenlijk een einde gekomen aan een fase... waarin Den Haag wel met de rug tegen de muur werd gezet door Roda. Maar de omsingeling... Er eentje was zonder doel, maar nu is er dan toch een riddertje over de kasteelmuren geklommen en heeft de bal er zo waar ingekregen ook. En wie weet wat er dan nog in het vat zit voor Roda, dat de geest krijgt en Den Haag bibberend achterlaat. En met nog elf minuten kan er dan nog een boel gebeuren. De Lorge aan de bal, zoekt naar de doelpunten maken van zo even Meulens in de ploeg gekomen voor Pluim die erg tegenviel. En nu de bal weer opnieuw voor de voeten van de Lorge, waar heeft hij gezien? Jansen loopt, Jansen schiet uit de moeilijke hoek, maar die bal gaat maar anderhalve meter naast. En het meegereisde Roda-publiek. Je bent echt je hele donderdag kwijt als je dat van plan was vandaag. Maar er staan er toch wel denk ik 150, 200. Die maken nog maar eens wat extra lawaai in de hoop dat dat hun ploeg dan net over het randje kan tillen. In de jacht op nog meer moois. Want uh, na die treffer van Meulens tegen dat tiental dus van ADO Den Haag nog maar eens gememoreerd. De rode kaart in de slotfase van de eerste helft van Boelikien. Geeft Roda in ieder geval het gevoel dat er nog wat mogelijk is. Coutinho trapt en doet het op het hoofd van K. Die kopt de bal de andere kant weer op. Daar zit Rado Savivica tussen. En komt de bal voor de voeten van Kevin Visser. Aan de rechterkant van het veld. Een van de invallers van Den Haag. Geeft de bal mooi mee aan Vicento. Die moet er lang uit zijn lijf lopen om de bal binnen te houden. Ziet uiteindelijk dat dat niet kan. Dankjewel. Trapt de bal bijna nog tegen de reclameborden aan uit boosheid en frustratie. Maar Roda zal een doeltrap gaan nemen. Vlak voor de 4-2 kreeg Aden nog twee behoorlijke mogelijkheden. Eigenlijk in een fase waarin Roda wat slordig was achterin. Om de marge helemaal omhoog te tillen. De 5-1 lag tot twee keer toe op de schoen van de spelers van Ado. Maar hij wilde er niet in. Nu aan de andere kant. Jansen, kop door. Oh, oh, oh. Daar wordt die bal van richting. Vooral door Levin. Die bijna een eigen goal maakt. Nadat Jansen doorkopt in de hoofd Meulens te bereiken bij de tweede paal. Maar nu genoegen zal moeten nemen met een hoekschop. Maar het geeft maar aan met nog 9,5 minuut dat Ado de weg helemaal kwijt is. En dat Roda bloedruikt. Hoekschop, Vormer vanaf de rechterkant. Dan komt de bal op het hoofd van Niet-K. Wel Lewin die kopt weg, opnieuw ingebracht. Nee, weggekopt door de vouw. Die kopt hem eigenlijk terug naar de loorje die hem dan opnieuw moet gaan inbrengen. Die kiest voor de linkerkant. Daar staat Vormer nog van de hoekschop van zo even. Er wordt van hem een voorzet verwacht. Maar hij kiest ook voor de weg terug. En die weg terug loopt dan via Suchouin, via Hemte. En dan komt er van de linksbek een hele zwakke bal die nog van richting verandert is blijkbaar. Want als hij over de zijlijn gaat aan de andere kant is het niet Ado dat mag gooien, maar Roda. Dan eh, heeft Roda er een gelukje bij. Wordt er druk gewezen en gewoven en gewuifd waar die bal nu naartoe moet. Kijken, kijken, kijken. Niemand vrij. De vouw zegt echt niemand. Nee, nou dan maar teruggooien naar Hemte. Hemte krijgt hem dan. Die staat op de helft van Ado Den Haag uiteraard. En via Wielaard loopt de aanval dan door. Wielaard zoekt en heeft de rust. De loge gevonden. 18 meter van het doel. Voorzet bij K. Die wil wel weer met zo'n omhaal. Maar ziet dat de bal nu langs zeilt. Soutchouin vanaf de andere zijde. Brengt de bal dan weer in. Jansen met zijn rug naar het doel. Kan de bal wel aannemen. Maar dan geeft hem dan terug. Ja, daar zit er een van Ado tussen. Dat is Visser. En dan kan Ado gaan counteren. Is dit de allesbeslissende counter? Als de bal naar Vicento gaat, die mag op jacht naar 5-2. 8 minuten voor tijd. Vicento. rand strafschopgebied. Oh, hij schiet hem over. Hij schiet hem over. Hij moest zich nog ontdoen van Wilaar. Dat moet gezegd. En hij schiet de bal over het doel. De kans voor Ado uit de tegenstoot om de marge weer naar 3 te tillen. Maar het blijft 4-2. Het blijft dus spannend. Ongenadig spannend in Den Haag. Ongenadig spannend ook in Almelo, Ronald? Absoluut, want de stand is 3-2 met nog een minuutje of 5 te spelen. En die kleine marge, het hoge tempo... De fouten die gemaakt worden en de momenten die er zijn voor beide doelen. Hoewel de eerlijkheid gebieden zeggen dat die momenten toch met name zijn voor Herakles. En dus tegen FC Groningen. Eén moment er maar eens uithalen. Over het spreekwoord: een ezel stoot zich in het gemeen nooit twee keer aan dezelfde steen. Nou bij Groningen wel. Want er werd al eerder gescoord nadat Luciano bleef staan op een corner vanaf de rechterkant van Vlederis. Nu weer die, weer die vrije trap was het dit keer bij de achterlijn van Vlederis. Weer bleef de keeper staan. Looms kwam er vlakbij, schampte de bal wel, maar kopte hem uiteindelijk voorlangs. Luciano overigens ook een keer onzeker op een voorzet van Looms. En toen kon hij uiteindelijk al staande weg dienen voor Douglas, die die bal van dichtbij wilde binnenschieten. FC Groningen is natuurlijk wel op jacht, probeert het wel. naar die 3-3 maakt nu een fout, waardoor Armanteros weg kan. Armanteros aan de linkerkant wil. Dan Fijno -Fiets, invaller voor Overtoonwegstuurder. Maar dat lukt niet, daar zit Kief de Belt tussen. Maar ondertussen is er ook een overtreding gemaakt door Kieftenbelt. En Kieftenbelt heeft in de eerste helft al een keer een gele kaart gekregen. En zegt Wegereef, ik heb je al een keer gespaard met een bodycheck... Richting Everton. Toen heb ik gezegd: nooit meer doen. Nou, je doet het nu weer op Armenteros. En nu mag je dus naar de kant. En moet Groningen dus in die absolute slotfase. Vier minuten en de extra tijd. Ook nog eens met tien man verder. En zal het Kieftenbelt in die wedstrijd moeten missen. Komende zondag de return in Groningen. Een overtreding dus op hem gemaakt op Armenteros. En dus een vrije trap die er nu nog aankomt voor Herakles Almelo. Vanaf de linkerkant. Fijno Fiets, een van de invallers dus. Plet is de andere. Heeft wat lengte en staat in dat schasroepgebied. Dan komt die vrije trap vanaf de linkerkant. Kant, komt op de punt waar hij door Holla wordt weggewerkt. Ook al een invaller gekomen voor Hiarie. Opgevangen weer in de middencirkel door Birgham Martens. De centrale verdediger van Herakles paast naar de linkerkant waar Looms is opgekomen. Het hoogte van het schasopgebied van FC Groningen. Even de bal onder de voet houdt. Vervolgens geeft aan Fijnovits. En die ziet helaas van het veld Kwanza vrijstaan. staan. Maar die staat halverwege de helft van Groningen. Heeft wat te temporiseren van Heracles. Terwijl het stadion er nog eens achter gaat staan. En denkt, ja, die vierde heeft lang in de lucht gehangen. Misschien komt hij dan nu. Feinoviet met een hele aardige bal in het schassopgebied. En Everton die dan aanneemt en direct wil omhalen. Als hij op de 5-meter lijn staat. Met Luciano in zijn rug. Maar de vlag is ook omhoog gegaan voor buitenspel. Dus als dit een goal was geweest, was het mooi geweest. Maar verder niet ter zake doen. 3-2 dus nog altijd. Met nog drie minuten en de extra tijd te spelen in Almelo. Authentiek dan. Nederland heeft er een topatleet bij. Sprinter Johan Martina heeft ervoor gekozen om voortaan voor Nederland uit te komen. Vorig jaar liep hij nog voor de Nederlandse Antilles. Maar ja, dan doen we het eenvoudig. Dan laten we die eilanden gewoon niet meer bestaan in die staatsvorm. En dan zijn ze hun Olympische licentie kwijt. Het duurde even voordat de nummer 4 van de Spelen in Peking een beslissing nam. Martina legt aan collega Leon Haan uit waarom. Ja, eerst. Eerst hadden voor, voor deze jaar, want ja, ik ga stap voor stap. Deze jaar is de Wereldkampioenschappen. en sinds vorige jaar, november, heeft IWF gezegd dat we sinds um, Nederlandse telen niet meer bestaan. gaan alle atleten gewoon voor neder Nederlands vallen, want we hebben de Nederlandse paspoort. En pas, um, ik denk 11 of 12 april deze jaar hebben ze een meeting, een meeting daar en hebben ze gezegd ja we kunnen nu kiezen tussen Aruba en Nederland dus vanaf een jaar vanaf november al had ik voor Nederlands moeten lopen en dan pas na bijna zes zeven maanden zeggen ze ja we kunnen nu kiezen dus het was een beetje raar maar ja ik had toch gekeken welke het beste is en alle dingen en ja ik heb mijn beslissing genomen Jij gaat voor Nederland uitkomen. Ja, ik ga voor Nederland uitkomen. Voor, voor deze kampioenschappen um, deze jaar. Maar voor de Olympische Spelen ook? Als alles goed gaat, ga ik ook voor Nederland die Olympische Spelen ook lopen. Want ja, ik wil niet deze jaar voor, voor um, Nederland lopen en volgende jaar voor anderen. Dus ja, als ik eentje doe, ga ik helemaal met die eentje. Alles oh, dus, uh, Onze nieuwe sprinter, uh, die Martina. Dan voetbal weer. Het degradatie wel tussen Den Bosch en Excelsior... eindigde vanavond in 3-3. Zeven minuten voor tijd stond Den Bosch nog met 3-1 voor. Dankzij twee goals van Tim Finker ziet het er voor Excelsior toch nog goed uit. Rachter Niemeyer praat na de, eh, na de wedstrijd met de coach van Excelsior, Alex Pastoor. Is dit een uh, ontsnapping zoals je die zelden ziet? Uh, dat is niet de gewenste ontsnapping uh, die ik zelden zie. Uh, het is wel zo dat we met... Uh, met vrij matig spel. We hebben eigenlijk pas de laatste 20 minuten een klein beetje normaal, ons normale niveau gehaald. Maar dat, dat we in ieder geval wel een uitslag op het bord hebben gezet waar we meer mee kunnen dan met, met 3-1. Hoe heb je op de bank gezeten vanavond? Want we herinneren ons veel wedstrijden van jullie waarin jullie veel complimenten hebben gekregen. Denk aan afgelopen weekend. Je wint 4-1 bij Vitesse. En dan gaat het vanavond zo moeizaam. Nou, kijk, ik heb redelijk rustig op de bank gezeten. Wat je waarneemt is dat we niet goed voetballen. Dat kan iedereen zien. Waar ligt dat dan aan? Ja, nou, dat is veel interessanter waar het aan ligt. En je moet het ook zo zien dat dit een heel ander spanningsveld is dan in de competitie. En, uh, misschien is er nu toch een vangnet weggetrokken. En, uh, en dat brengt een ander soort spanning met zich mee. Klaarblijkelijk heb ik ze ook niet uh, op de juiste spanning weten te brengen voor deze wedstrijd. Want uh, wat we bij Tijdenwijlen lieten zien, dat leek natuurlijk absoluut niet op de beste wedstrijd die we in de Eredivisie hebben gespeeld. Maar uh, nou, gelukkig hebben we in ieder geval een uitstrijd uh, neergezet waar we de volgende wedstrijd wat mee kunnen. En, uh, en dit ijs is maar mooi gebroken op deze manier. Zeg eens nog eens iets over de tegenstander. Want je zei vooraf eigenlijk de kracht ligt bij vier mensen die aanvallend uh, ja, hun best doen. Maar het is een elftal wat in ieder geval op basis van kracht en enthousiasme en toch ook wel combinatiespel ver kan komen of niet? Ja, daar kan je niks over zeggen. Ik vond dat... Uh, uh, dat zij uh, heel aardig speelden. En, uh, en met name Van Morsel, ook een uh, goede speler nou, op de flanken, dreiging. Een spits die altijd aan het werk is. Nou, dan heb ik uh, inderdaad weer die voorste vier genoemd. En, uh, ik vond dat uh, nog, nog wel wat spelers uh, aardig speelden. Nou, je zag ook dat uh, uh, ze hadden wel eens 3-1 gemaakt. Maar uh, na een uur was het beste er toch bij de meester wel vanaf. Uh, uh, dus maar niks dan complimenten voor Den Bos We gaan gauw weer naar het voetbal. We gaan eerst naar Bas in Den Haag. Het is nog altijd 4-2 in een spannende slotfase in Den Haag bij Ado Roda. Gefluit omdat er gewisseld wordt aan de kant van Roda JC. Daar komt Huizigems nog in het elftal en de man die eruit gaat, De Loosje, neemt daar niet alleen alle tijd voor. Maar staat ook net per ongeluk helemaal aan de andere kant van het veld. Ja, Roda wil nog wel een goal, want 4-2 is een marsje om te overbruggen zondag die nog wel flink is. Met 4-3 kom je nog echt op een andere manier thuis, al is het morgen vroeg na de lange busreis. Maar Ado Den Haag mag uh, gaan gooien op de helft van Roda JC. Nadat er zo even een counter in de kiem gesmoord werd. Een counter die uh, uiteindelijk door Davy de foul onschadelijk werd gemaakt. Roda gooit, of uh, Ado gooit, maar Roda neemt over. Makkelijk en snel via Jansen. En Meulens nu weg. Meulens, te maken van die mooie tweede Limburgse goal. Wil de bal voor het doel brengen. Daar is zelfs nu Wielaard als een soort spits mee. Die doet dat zo af en toe net als K dat af en toe doet. Want je moet zoveel mogelijk mensen mee naar het front sturen, zal men daar denken. Maar hij leidt balverlies. Het uitbreken van Ado is met Vicento aardig. Maar die kopt de bal door op zichzelf. En komt er dan nog bij ook. Aan de rechterkant van het veld. Maar ziet dan tot zijn ontzetting dat hij niet nog voor het doel staat. Staat helemaal aan de rechterkant. Moet hem dus terugleggen op Visser. Visser immers. Het zou wat zijn als de team van Ado Den Haag. Al een helft lang naar de rode kaart van Boulikien in het slot van de eerste helft. Nog een goal zouden maken ook. Een vrije schop nu na een overtreding van Former. Zorgt er in ieder geval voor dat de bal ver op de helft van Roda ligt. En dat vindt Ado voor het moment al meer dan genoeg. Laatste seconden plus wat extra tijd. Die komen nog 4-2 voorlopig bij Ado Roda. Ronald, laatste seconde. Ja, nog 30 seconden. 3-2 voorsprong voor Herakles. had eigenlijk toch wel 4-2 moeten zijn. Herakles heeft tal van mogelijkheden gehad om uiteindelijk die vierde te maken. Want er is wel veel welbezit geweest voor FC Groningen. Het spel is wel op en neer gegaan. Maar de echte kansen zijn er toch geweest voor de ploeg uit Almelo. En de meest recente voor Everton. Terwijl Weger heeft nu een einde maakt aan de wedstrijd. Bleef de halve omhaal die Everton los liet op de goal van FC Groningen. Maar Luciano, niet bepaald onbesproken in deze wedstrijd. Revancheerde zich even sinds de bal uit zijn goal te ranselen. Het is 3-2 gebleven dus in uh, Almelo. Het is uh, een aardige uitgangspositie. Zelfs nog voor FC Groningen voor uh, de thuiswedstrijd. Herakles doet zichzelf wat tekort. 3-2 in Almelo. Messure tijd in Den Haag. Extra tijd loopt. In, inmiddels uh, ja, 4-2 bij Ado Roda. En uh, het heeft er dan toch alle schijn van dat de ploeg die van tevoren zei... we zijn al blij dat we in die playoffs zijn uitgekomen. Het gaat winnen. En nog met een behoorlijke marge ook van de ploeg. Die zei we doen nu voor de vierde keer mee. Drie keer was het niks. Het moet nu maar eens gaan gebeuren. Dat het nu weer duwen en trekken is bij de cornervlag Waar Immers probeert een bal zo lang mogelijk vast te houden. En nu nou ja, letterlijk en figuurlijk van de bal wordt gezet door twee verdedigers van Roda. Hemte en K. Nou K moet je mee uitkijken. Want die heeft een borstkast waar je u tegen zegt. Immers kiest eieren voor zijn geld. En loopt weer terug richting de eigen helft. Als Roda in de laatste twee minuten van deze wedstrijd. Want zal het duurt de extra tijd nog een keer gaat aanvallen. De bal voor het doel geschept. Daar gaat Jansen de lucht in. Jansen komt maar in de handen van de doelman van Ado Den Haag. Coutinho. Opluchting vanaf de tribune. En blijdschap natuurlijk. Want ADO doet het uh, uitstekend dus in deze wedstrijd. Waarin het eerste bedrijf Roda absoluut niet thuis gaf. En uh, nou ja, in slaap was eigenlijk 45 minuten lang. Het onheil over zichzelf afriep. In de tweede helft zelfs met een man meer. Dat dus niet heeft kunnen repareren. Behalve dan het doelpunt van Meunens In de 78 minuten het 4-2 betekende. Of toch, of toch. Scobo in duel met De Rijk. Dan wil Jansen er met de bal vandoor aan de linkerkant. Die bal lijkt mij over de achterlijn gegaan. Dat heeft nu ook scheidsrechter Nijhuis gezien op aangeven van zijn assistent aan de andere kant. En dan komt er gewoon een doeltrap voor Ado Den Haag. Willem Jansen heeft nog wel even tijd om Poutinho ervan te overtuigen dat het best wat sneller kan het nemen van die doeltrap. Maar de keeper van Ado Den Haag heeft daar helemaal niet zo gek veel oren naar. Rustig de bal klaarleggen. Rustig de tijd laten verstrijken. En dan rustig de doeltrap nemen. Nog 45 seconden officieel. Over van de aangegeven extra tijd van drie minuten. Immers aan de bal. Immers nog altijd aan de bal. Halverwege de Limburgse helft. Kan de bal aan de zijkant kwijt bij Kevin Visser. Die dan uh, wat aan het draaien is. Ziet dat als hij de ene kant op draait dat hij Huisrums tegenkomt. Aan de andere kant staat Hemten. En van schrik loopt hij dan de bal over de zijlijn. Zodat Roda nog een ingooi mag nemen. En in ieder geval dus de bal weer teruggeeft. Eén goal van de ploeg uit Limburg. Zou de wedstrijd van komende zondag natuurlijk een totaal ander aanzien kunnen geven. Want 4-2 of 4-3 dat scheelt nogal. En dus hoopt Roda nog altijd. Kobu in het strafdopgebied gezocht. Maar wordt afgetroefd door de Rijk in de lucht. Bal voor de voeten van Vormer. Schieten kan. Pasen kan ook. Het is Pasen, maar de bal gaat langs Meulens. en rolt over de achterlijn en levert een doeltrap op voor Ado Den Haag. Terwijl de scheidtechter Nijhuis de bal komt halen en zegt het is klaar. Ado verslaat, verrassend toch. Maar vier nederlagen in de competitie op een rij. Roda JC met 4-2. En vooral de eerste helft, daar was het allemaal om te doen voor Ado Den Haag. Een rode kaart op het end, maar wel vier goals daarvoor. En dat levert een zegel. 4-2 Rodaag heeft niet zulke goede papieren. En Ado wil voor komende zondag. She walks in en says, Come on, it's heavy. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad heavy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 Mercy was dat van Raccoon. We gaan wielrennen. De Giro was er weer toe aan de twaalfde etappe... en die eindigde weer eens in een massasprint. En het was ook de laatste massasprint, deze Giro. Dat is een beetje raar misschien, met nog anderhalve week koers voor de boeg. Maar het is nou eenmaal zo, want hierna komen nog zeven bergetappes... waarvan vijf aankomsten bergop, op, een klimtijdrit en de ronde wordt zondag over een week afgesloten met een vlakke tijdrit in Milaan. Dus de sprinters wisten dat het vandaag de laatste kans was en die grepen ze ook. We kregen het duel te zien tussen Mark Cavendish en Alessandro Pataki. Beiden wonnen ze tot nu toe één etappe en het was dus de vraag, wie komt op 2-1? Wie wint met 2-1? Het antwoord Mark Cavendish. Het was een gekke sprint. Er was een valpartij anderhalve kilometer voor de finish, waardoor een mannetje of twaalf ging sprinten om de ritzegen en daar zaten ze allebei bij. Cavendish in het midden, Petacchi. Oprechts en Cavendish nam een voorsprong, stond hij niet meer af. Zag nog wel de jonge Italiaan Apollonio naderen. Die pakte de, de tweede plaats. Petaki weer derde. Maar Mark Cavendish zegevierde in Ravenna. En hij kon vervolgens zeer tevreden de koffers pakken. Het algemeen klassement veranderde er niets. Alberto Contador trekt op morgen de roze trui aan. Voetbal vandaag. Heerenveen is door de KVB uitgeroepen tot sportiefste ploeg van het seizoen in Nederland. Die verkiezing is op bevel van de UEFA ingevoerd. Er wordt gekeken naar gele en rode kaarten, spelopvatting en de houding van spelers, trainers en officials ten opzichte van tegenstanders en scheidsrechters. Heerenveen had in het klassement een kleine voorsprong op FC Twente en FC Zwolle. Lorenzo Davids verruilt NEC voor het Duitse FC Augsburg zijn contract bij NEC liep af. Hij tekende bij de kerstverse boendesligist voor twee seizoenen. Hij krijgt er behalve met trainer Jos Luhukai te maken met drog, nog drie Nederlanders. Paul Verhaag, Marcel de Jong en wellicht dat hij blijft Kees Kwakman. Real Madrid heeft zijn toch al forse selectie uitgebreid met middenvelder Hamid Altintop van Bayern München. De Duitse Turk speelde vier seizoenen voor Bayern, maar kreeg nooit een vaste basisplaats. Bayern zit intussen ook niet stil en trok Niels Petersen aan van Energie Kootboes. De 22-jarige Duitse was het afgelopen seizoen de topscorer van de tweede Bundesliga. Een rechtbank in het Duitse Bogong heeft Ante Sapina veroordeeld tot een celstraf van maar liefst 5,5 jaar. De Kroatische schuldig bevonden aan het beïnvloeden van voetbalwedstrijden. Hij heeft bekend in 2008 en 2009 maar liefst 20 wedstrijden gemanipuleerd te hebben in de voorrondes van de Europa League. Het leverde hem meer dan 2 miljoen en dus ook 5,5 jaar op. VOLEN VVV werd 1-2. VVV mag dus nog hopen op een langer verblijf in de Eredivisie. Vrij was het niet allemaal, maar volgens VVV-doelman Dennis Gentenaar heeft de ploeg gedaan wat het moest doen. Ja, uh, resultaat en uh, de manier waarop is uh, ja, niet zo belangrijk. En uh, ja, we hebben dat uh, vandaag 2-1 uh, ja, gewonnen, dan uh, doe je het goed in de uit uitwedstrijd. Maar voor de pauze, zeg, eerste. Uh, 35, 40 minuten was het dramatisch. Ja, ik denk uh, dat, hun, uh, dat Volendam in principe de, de kansen kreeg, uh, de eerste helft. En uh, ja, we hebben, uh, ja, wij hebben het geluk dat we dan eigenlijk uh, uit de, volgens mij uit de corner uh, net voor rust scoren. Ja, ze hebben ook geluk dat jij vandaag op doel stond. Want uh, je was niet te passeren, leek het wel, even tot die vrije trap dan. Ja, ja. Je staat ervoor om, uh, om die ballen eruit te houden. En uh, ja, dan probeer je zo goed mogelijk te doen voor je team. En uh, de eerste helft, uh, ja, lukte dat. En uh, daardoor... Ze komen vier keer alleen voor je opdracht. Ja, ja dan, uh, dan is het wel lekker als, dat, uh, als je dan je team er uh, doorheen sleept. Uiteindelijk win je met 2-1 door die goal in de allerlaatste minuut. Ja, beter kun je het niet hebben. Nou, hoef je niks in je thuiswedstrijd. Ja, je moet die eruit slepen. Dat is het eigenlijk. Ja, precies. Uh, maar ja, je weet dat je, dat je zeg maar. Uh, toch ook die eerste helft uh, die kansen tegen heb, uh, heb gehad. Dus we zullen gewoon uh, scherp en uh, zakelijk moeten spelen. Maar dit geeft ook aan dat die na-competitie voor jullie geen makkie, makkie wordt als jullie zo spelen als vanavond? Nee, precies. Als je zo speelt en, uh, dan uh, weet je eigenlijk tegen zulke tegenstanders uh, dat het gewoon moeilijk, uh, moeilijk wordt. Want die klappen, wel, uh, die klappen er wel op. Ja, want opluchting overheerst nu denk ik naar die twee. Hè? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, als je dan in de kleedkamer komt dan is het van uh, iedereen is natuurlijk tevreden met het resultaat. Maar iedereen weet ook dat het uh, dramatisch was. Okay. Gert Kruis. Ik hoef me eigenlijk alleen maar op de eerste nou zeg, 40 minuten te baseren om te zeggen het zat erin. Heel ja. erg zelfs. Ja, dat, we, we staan net even rustig uh, na te praten. Ook met de mensen van uh, FCVVV. Maar we hebben inderdaad uh, vooral in de eerste helft een paar goede kansen niet benut. Dat was enerzijds uh, uitstekend keeperswerk van Dennis Gent. En anderzijds ja, moeten, moeten wij ze wel afmaken in zo'n fase. Hij staat 4 keer 1 tegen 1, ja. dan moet het 2-0 staan, zeker. Ja, ja. Nou, dat zeiden we op de bank ook al. En dan gaat tot overmaat van rampvlak voor rust ook nog vanuit het niets een corner die wij verkeerd wegwerken. Roy uh, Bakkenwes die verkeerd raakt en het is ook nog 0-1. Ja, en dat was natuurlijk erg zuur. Dan probeer ik het nog wel na de pauze, maar je kunt niet meer zo spelen als, uh, als voor de pauze. Hè. Zij zakken verder terug, ja. dat kan ook allemaal. Dan heb je nog het geluk van die vrije trap en dan maar 1-1. Dan heb je in ieder geval iets. Ja. Ja, dat is ook zo. Nou ja, dat leek zo. We hebben, nou ja, we hebben wel alle risico's genomen, want we hebben er nog wat extra spitsen bij gegooid. Maar het was inderdaad een beeld dat FC VVV consolideerde en wij wilden toch nog wel wat doen. Maar het moment dat in onze ogen eigenlijk een penalty had gegeven moeten worden, werd het het niet. En een minuut later profiteert VVV van onze wellicht desorganisatie. En dan wordt het ook nog 1-2. Dus dan is het wel een hele zure nederlag hier vanavond in Volendam. En het betekent al min of meer voor 75% uitschakeling, met zo, zoals het gaat. Dat mag jij natuurlijk nooit zeggen. Maar dan zeg ik het ook. Ja, ja, als we kijken naar de wedstrijd zijn we uh, lang beter geweest. Uh, 40 minuten lang. Uh, tweede helft was het wat lastiger. We zullen er nog één keer voor gaan, maar het is natuurlijk hartstikke lastig. In een uh, volle koel. Maar het is ook wel de uitdaging. Want uh, ja, goed, uh, uh, VVV uh, wil eigenlijk uh, uh, zich gaan opmaken voor die volgende ronde. Zullen we misschien uh, weer wat terugleunen. Uh, ja, en wij uh, zijn wel in staat om vaak uitwedstrijden wel goals te maken. Maken. Maar dat het een moeilijk verhaal is, dat weet ik ook wel. Maar het is nog niet gedaan. Nog even twee standen of uitslagen van wedstrijden in de play-offs in de Jupele League. zwolle 2-1 en Veendam tegen Helmond Sport 3-3. Uh, daar zullen ze in Zuid-Afrika denk ik niet van opkijken van die uh, uitslagen. Want uh, aan de telefoon op dit moment uh, Foppe de Haan. Goedenavond Foppe. Goedenavond. Uh, zondag uh, kan je misschien in een uh, openwagen door Kaapstad, hè? ja. Ja, we moeten zaterdag spelen. Maar ja, maar zondag, zondag, maar zondag pas vieren, ja. vieren toch, neem ik aan? Ja, ja, ja, ja, ja dat zou kunnen. Ja. Dat maar weet ik niet precies hoor. Maar vertel, Ajax Cape Town kan in navolging van het grote Ajax... Uh, in één week tijd de tweede titel met de naam Ajax binnenhalen. Uh, jullie staan twee vo punten voor op Orlando Pirates? Ja, er staan twee punten voor. Uh, maar zij hebben een beter doelsaldo, Dus stel dat wij uh, één punt zouden halen en zij zouden winnen... dan zijn zij kampioen, dus we moeten absoluut winnen. En tegen wie speel je? tegen Maritseburg. We daar... vroeger op school, hè? Pieter Maritseburg. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar wat moet ik ja. me daarvan voor voorstellen? Kunnen ze voetballen? Ja, nou, die hebben zich afgelopen weekend... alweer de week de vrij, vrijgespeeld. Uh, uh, uh, yeah, uh, uh, in veiligheid gespeeld. En wel een aardig ploegje, vind ik. Uh, maar het, het, we, moeten het, we, we moeten het gewoon kunnen winnen. Uh, we, zijn, we hebben een heel goed seizoen gespeeld. En uh, als iedereen normaal zijn dingen doet, dan, uh, dan moet het uh, absoluut mogelijk zijn. Eerste titel in de historie van Ajax Cape Town? Ja, klopt. Ja. En uh, jij hoopt afscheid te nemen met een titel dus? Ja, dat is het. Uh, nu, als je er zo dichtbij bent, mag het eigenlijk niet meer mislukken. Het zou hartstikke, echt hartstikke leuk zijn, want we hebben, uh, uh, dat zei ik al, een heel goed seizoen gespeeld. Uh, een beetje... Uh, Nederlands gespeeld. Soms heel goed, soms wat minder goed, maar uh, wel op een manier die mensen hier enorm aanspreekt. Ze dus hebben het er ook allemaal over, dus het, eigenlijk, eigenlijk hebben we wel uh, het, het heel aardig gedaan. Maar ik bedoel uh, ook het afscheid dat er aankomt. Uh, waarom ga je weg eigenlijk? Ja. Oh, nou God, ja, dat is, klinkt, dat is, ja, ja. klinkt nou heel moedig. Ja, uh, ik wil eigenlijk wel bij, want mijn vrouw is hier ook. We hebben prima naar onze zin, dat is buiten kijf. Maar, maar aan het eind van volgende maand word ik uh, 68 en uh, uh, dat is niet te zien hoor. Totaal niet, zeker uh, niet op de radio. Nee, maar ik wil, ik wil, uh, uh, wij willen ook gewoon weer dichter bij de kinderen zijn en bij de kleinkinderen. En de jongetjes beginnen te voetballen. Nou ja, en daar wil ik gewoon bij zijn. En ik uh, wil niet meer een jaar weg. Vroeger, toen de kinderen onze kinderen opgroeiden, was ik altijd weg. <laughs> en dat, dat, maar dat is een andere fase van je leven. En dat wil ik gewoon niet een tweede keer meemaken. Dat is prima zo. Maar dicht bij kinderen en kleinkinderen betekent dat uh, toch niet dat je stopt in de voetballerij? Nee, nee, nee, nee, dat is niet de bedoeling. Ik, ik wil, uh, ik wil uh, maar, uh, ja, nog wel wat doen. En dat zit er ook wel in dat ik nog wat ga doen. Uh, maar niet meer, uh, laat niet me zo intensief. Dat je elke dag op het veld moet zijn en dat je, dat je als eerste er moet zijn en dat soort dingen. Dat, uh, dat, uh, dat, dat wil ik ook niet meer. Als ik dan drie namen noem, Herenveen, KVB, Ajax, zit daar iets tussen? Nou ja, we waren vanavond met de heren van Ajax aan het filosoferen, maar goed, ik weet niet of die er volgend jaar nog zijn. Oké, ik ben uh, uh, ook met. Het heeft een geduurd, maar ik ben ook met dus Herenveen aan, uh, aan het discussiëren over wat ik wel of niet zou kunnen. En de KVB was veel concreter. Remy Reniers heeft me een, uh, een mail gestuurd uh, met de vraag of ik uh, een rol wilde spelen in, het, uh, in, de, in de opleidingen, de, de, de regionale jeugdopleidingen om, uh, laten we zeggen, met die clubslag te rijden samen met andere trainers, met oude trainers, om te kijken hoe het gaat en om wat advies te geven. Maar ook, uh, uh, laten we zeggen, uh, te zorgen dat de, dat de boel wel beter gaat dan nu gaat. Nou ja. ja, en daar da, da voelen ze het voor. En, en hier de ENV foppen. Sorry. En Veen? Ja, nou ja, Heerenveen heb ik Voordat ik wegging, was ik daar uh, een soort senior coach, noemde ik dat zelf. Dus hielp ik de trainers, de jeugdtrainers. Ik bemoeide me met de talenten van A1. Ja, dat vond ik ook wel heel leuk. En ik scoutte wat. Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat heb ik dus ook op papier gezet. En uh, Riemer, die hier op verzoeken was, heeft het meegenomen en heeft het uh, daar gedeponeerd. En heeft Johan Hans maar vorige week over gebeld. En daar praten we over of, of wat ik doe en wat ik nog wat doe. Dus we zullen beginnen. Nog even twee dingen. Uh, er is een beetje bonje bij, uh, bij Ajax Cape Town. Daar waar het gaat om uh, de aandeelhouders. Ajax zelf heeft 51 en 49 ligt bij twee Griekse families. Waarvan de ja. ene dan weer 60 en de andere 40 heeft. Maar die hebben bonje met elkaar. Wat houdt dat in? Nou ja, dat zijn Griekse mensen. En Griekse mensen zijn nogal emotioneel. En op het moment dat, uh, dat, uh, dat je... Dus de directeur, dat is een van die mannen. De directeur van de voetbalclub. Daar is niet mee, bent geweest. Dat is John. John Committes. Ja, die heeft enorm in de belangstelling gestaan. Ja, en, en de andere kant is wat jaloerd geworden. Nou ja, en dan komt er allemaal een emotie los. En dat is, uh, dat is gewoon voor Ice. Cape Town is dat niet goed, denk ik. Maar we hebben er niet veel van gemerkt. We worden amper wat. Maar het is, maar het is onbestuurbaar wel. nu, die, die club op dit moment? Nee, nee, nee, nee. Het is een defter gezegd, een, een, een, een directeur-CEO, dat het dat George Committee. is, en hij doet het hartstikke okay. en prima. En ze vechten wat achter de gordijnen. Nog één dingetje. Ajax laat uh, Toulani Serrero komen. Uh, wat is dat voor een speler? Nou, vooropgesteld is een goeie. Het is een echte voetballer. Uh, hij is eigenlijk, ik laat het spelen als Linker middenvelder en hij is de diepste, dus hij komt achter de spits. Dus je zou in Nederlandse termen kunnen zeggen over een team. Maar hij kan ook links buiten spelen, ook rechts buiten. En zij kan zelfs in de spits spelen. Is, is, is, ik denk dat hij wel een positie nodig heeft om echt te acclimatiseren. Maar als je dat redt, dan is het, wordt het gewoon een hele goeie. Aanstaande zaterdag op naar het kampioenschap. Het vertrek van jou, het vertrek van Maarten Stekelenburg, hoofdjoogdropleiding. en de laatste wedstrijd van Hans Vonk ook, hè? Ja, klopt. Ja, Vonk stapt ook, ja. Dus wel, hij is, uh, is wel een hele. hele... Merkwaardige dag, denk ik. Oké, okay. veel succes en veel plezier. En tot binnenkort ja, in dank Nederland. Dankjewel, hè. Dag. Dag, Foppen. I don't care. Ik heb ook een leuk weekend gehad in Limburg... en deden inline dancing met vrienden. En die mevrouw zei de hele tijd dat we de bewegingen... vlinder, vlinder, hoek, hoek moesten maken. Nog geen idee waarom. Waar ik wel een idee van heb, is dat we nog even in Den Haag gaan kijken. Er is een speler niet ontkomen aan Rob Fleur.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 Dus uh, het ging hartstikke goed. 4-1 was mooier geweest. Dus het is uiteindelijk 4-2 geworden. Zag je het aankomen? Ja, ze, ze begonnen wel te drukken. Dus dat was, uh, dat was jammer. Maar uh, ja, ze, hij kokte hem goed binnen. Die 4-2. Dat is jammer. Straks het overmorgen met Chris Keijnen. Morgen langs de lijn om 10 uur met Robert Meder. Ik vond het leuk om weer te zijn. Tot volgende week donderdag. Dag.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 Dit is Radio 1.